NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Maud Schreurs, rapport dat een handen is van de Financial Times. Het IMF waarschuwt dat als het internationale beleid niet verandert... Griekenland nooit van zijn schuldenberg afkomt. In het rapport staat dat de schulden van Griekenland straks onhoudbaar worden. Volgens het IMF zijn de hervormingsprogramma's... die door de EU op gang zijn gebracht, niet voldoende. De KLM heeft zeven passagiers geweigerd die naar de VS wilden. Dat is gebeurd vanwege het aangescherpte toelatingsbeleid... dat president Trump heeft ingesteld voor mensen uit zeven moslimlanden. De maatregel moet terroristen weren... en geldt ook voor burgers uit die landen met een Amerikaanse verblijfsvergunning. Volgens de KLM zijn twee passagiers geweigerd op Schiphol... De rest op andere luchthavens. Ze hadden allemaal een visum, maar ze mochten niet aan boord... omdat ze in de VS toch niet door de controles zouden komen. Ook andere maatschappijen hebben passagiers achtergelaten. Het toenemend gebruik van laptops en iPads vergroot de ongelijkheid op school. De oude organisatie Ouders en Onderwijs, Stichting Leergeld... en de VO-raad De Koepel voor Middelbare Scholen... willen dat computerapparatuur onder de wet gratis schoolboeken gaat vallen... Veel ouders klagen dat scholen hen dwingen dure tablets of laptops aan te schaffen. Het is Marianne Vos niet gelukt om voor de achtste keer in haar carrière wereldkampioen veldrijden te worden. Vos leek in Luxemburg in de vierde ronde onbedreigd naar de finish te gaan. Maar toen ze materiaal pech kreeg, kon ze de Belgische Sanne kant weer aansluiten. Zij won vervolgens de eindsprint en goud. Vos pakte zilver. Het weer vanavond kan lokaal een spatje regen vallen. Vannacht opklaringen met temperaturen rond het vriespunt. Morgen, vooral in de noordelijke helft, enige tijd regen. Het wordt tussen 5 en 8 graden. En dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu Entertainment for you Ik heb het zo vaak moeten horen Heb jij nog steeds geen vriendin Ik stond er echt wel voor open Maar ik geloofde er nooit in Want soms was ik het vroeg Soms was ik te laat, tot dat ene moment, dat jij voor me staat. Geen weg meer terug, geen redder meer aan. Ik wil dit gevoel echt nooit meer laten gaan. Haal me vast, haal me vast. Ik wil je lijf dicht tegen me aan. Als je hand zachtjes stilt door mijn haar. Met jou aan mijn zijde, waarvan een domme ben jij? Ik ben verliefd, oh. Ik ben verliefd, oh. Ik heb het nu echt goed te pakken. Jij was de vrouw waarnaar ik zocht. Vanuit het niets stond je voor me. In een seconde was ik verkocht, want soms was ik te vroeg.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 En Ik wil het leven met jou ZANG maar. Wat was die dan? Prachtige plaat van Tino Martin natuurlijk en hou uh, me vast. En we hebben weer een verzoekplaatje en uh, ja, die wordt aangevraagd. Uh, Ferry Luke, Ferry Luke ook uh, welkom. Leuk dat je erbij bent. Ook een hele goede avond. En uh, jij wilde een plaatje horen van uh, Jannes en even kijken. Ja, ik wil jou. Nou, daar komt hij dan hoor. zijn eigen geheim Elke droom maakt je soms ook kwetsbaar Omdat zonder die ander het weet Je daar graag wil zijn Alleen die het zegt weg naar jou was dit uh, Jannes en uh, ja, ik wil jou en werd aangevraagd door Verluc en uh, ja, lekkere plaat denk je nou van, ik wil ook een plaatje aanvragen, nou dat kan dat en uh, dan kunt u gewoon uh, ook bellen naar 023 573 0393, oftewel 023 573 0393, mag ook in de uitzending natuurlijk, we gaan een plaatje draaien van Monique uh, Smit en make your move dan de zus van Jan Smit, natuurlijk Monique Smit en Maak Je Move. En dat allemaal hier bij CFM 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag tv-tekst hier in Zandvoort. We gaan lekker verder met Exilia Romley en Nooit meer zonder jou. Wel bekend van het uh, Songfestival natuurlijk. Ik probeerde het zonder jou en ik voelde me vrij. Maar het vuur van jouw hart bleef branden in dat hart van mij. En wat ik niet begrijpen kan, als het echt zo moet zijn. Waarom is het zo moeilijk dan en doet het zo pijn? Ik zou kunnen leven zonder. is dat toch, het Cilia Romli, en nooit meer zonder jou, en dat allemaal hier bij ZFM Entertainment voor YouTube. tot van 7 uur, mijn naam is Frit Heij, en ik zou zeggen een hele goede avond, we gaan verder met Jolanda Zomer, en ik wil zo graag altijd met jou samen zijn. Ja, een hele lange tekst, maar luister maar... Doch!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 Heel even, loop je nu nog door de kamer. Ik zie twijfels in je ogen. En je kijkt me vragend aan, wacht nog heel even. Je trots op zijn Het komt echt wel goed Met jou en mij Je aanzien Kijk nerveus Nog snel je tas na Of je alles wel gepakt hebt Ook de foto's Neem je mee Je ringen je trillend op de tafel, in je ogen zie ik tranen En je kijkt me vragend aan, wacht nog heel even Even. Jeffrey en wacht nog heel even. En dat allemaal hier tot de klokjes van 7 uur met entertainers for You bij ZFM vanuit Zandvoort. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem Tebe ne mogu, znaš da si tu Tečeš u krvi, nemir u prvi, tebe ne mogu Laku noć, tamo gdje si možda svanulo je I oči sklapam, još je oog is si je niet Je zegt dat je Je niet Mornas enka, koja te ceka, a ti ko znagde. Išta sam ja, pola mi srca, pola mi tela. Kraj tebe, ko znagde. Laku loč, tamogdje si možda snu moje. U snama, ti još is spa. Još je schijnt zo Amor. Charovic en Lako En dat allemaal hier bij de CFM Entertainment for You. En we gaan lekker uh, verder met. Uh, ja, wie gaan, we, wie gaan we draaien? Ja, we gaan een verzoekje draaien. En dat is. Uh, ja, die is afkomstig van. Uh, van, Miranda, van Miranda. En uh, ja, die, uh, die vraagt hem aan uh, voor iedereen die zit te luisteren. En. Dan heb ik hem eventjes. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar komt hij al. Uit. Jij wilde horen, Wesley en jij bent mijn broer. Je bent mijn broer, mijn kameraad, Bescherm mij tegen het kwaad. Je troost mij bij mijn verdriet en mijn zorgen. Vroeger ruzie, vaak niets, Soms om van alles, zelfs noodfiets. fiets Maar ik ben blij dat ik je broer mag zijn Want jij staat altijd voor me klaar En kent voor mij ook geen gevaar Samen lachen en ook geheimen delen En op vakantie aan de zee ik neem je altijd met me mee. Je bent mijn broer, maar ook mijn beste vriend. Je bent mijn broer, mijn kameraad, Jij die hier altijd voor me staat. Ik ben zo blij.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 En op vakantie aan de zee, ik neem je altijd met me mee. Je bent mijn broer, maar ook mijn beste vriend. Ik zou niet weten hoe ik zonder jou moet leven, want ik ben zo graag bij jou. Zo graag bij jou. Ik zal de vriendschap blijven delen.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 Antfort Radio 106.9 FM Ik was in Griekenland op een moment Dag. ik liep daar op het strand, dat deed ik elke dag, ik hoor het ruisje van de zee, ik voel de wind, dat maakt mij zo blij, zo blij als een kind, maar opeens zag ik jou daar op de boenen gaan, was dat nu een droom of was het toch echt waar? Vogels vlogen door de lucht, vloot zacht een zachte lied voor jou. Het was als een sprookje, zo mooi vrouw. Het was net het paradijs Onder de sterrenpracht, dat was ons paleis Onze voeten staken samen in het zand En we kusten zacht elkander hand in hand Maar er komt een dag, dan moet ik weer naar gaan Terug aan Nederland, want dat is toch mijn thuis. Maar ik beloof je schat, ik kom terug, terug alleen voor jou. En dan zing ik dit lied voor jou. Dat was hem dan. Wesley en uh, Santa Lucia. Lucia. Ja, we, we hebben er gewoon eventjes twee achter elkaar gedraaid. Ja, ik moest even een, een boodschapje doen. Laten we het zo zeggen. We gaan uh, ja, eventjes een, een lekker plaatje draaien van uh, Johan Kettenburg. En uh, hij over mij krijg je niet klein. Zo is dat. CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zeg uh, goedenavond. En als u zit te eten, eet smakelijk. En mocht u gegeten hebben, dat het u wel mogen bekomen. Dat is lekker. Ja, zeker weten. Daar komt hij. Het mijn leven van jou jij had mij in je macht ik liet mezelf in de steek schoon mijn vrienden opzij en voordat ik het wist was er niet Krijg je niet stuk? En dat, uh, ja, dat was hem dan. Johan Kettenburg. En dat allemaal hier op deze, ja, deze heerlijke station eigenlijk. Ja, CFM Entertainment for You. En tot de klokjes van 7 uur vanuit Zandvoort. En uh, ja, we hebben een, uh, een verzoekplaatje. En die werd aangevraagd door uh, Daniella Lietzau. En uh, ja, jij wilde een plaatje horen van uh, René Muller. En uh, ja, ik heb er een gevonden hoor. Is dit wie de half... En denk je, ik wil een verzoekje aanvragen. Ook een uitzending kan ook hoor. 023 573 03 93. En manchen tagen weis je niet meer weiter. Alles wat du aanvaart is gescheiterd. En wenn du im leven den zin niet ziest. Koch hörer auf und sing dieses Lied, sing dieses Lied, Bitte steht wieder auf, bald eure Faust, kämpft bis zum Schluss und erfüllt euren Faust, wenn ihr wisst daran, glaubt, ist all das möglich, ist all das möglich. Bitte steht wieder auf, bald eure Faust. Kein bis zum Schluss und der euren soll wenn ihr fest daran glaubt, ist all das möglich ist all das möglich. Alle unnästen Freunde sind verschwunden. Wunder. Ein zweiten Strauß bis irgendwo versunken. Und wenn du keine was wird dich noch lieb? Dann dreh die Boxen auf und sing dieses Lied, sing dieses Lied, und es geht wieder auch bei solchen Faust kämpf bis zum Schluss und erfüllt euren Traus Wenn ihr bis daran glaubt, ist all das möglich. Ist all Wieder auf, falls eure Faust, kämpft bis zum Schluss und erfüllt euren Traum. Wenn ihr fest daran glaubt, ist all das möglich, ist all das möglich. Glaub an dich selbst du darfst den glauben nicht verlieren Glaub an dich selbst dann wird dein Glück passieren Glaub an dich selbst du darfst den glauben nicht verlieren Glaub an dich selbst dann wird dein Glück passieren Auf, eure Faust. Kämpft bis zum Schluss und Traum Wenn ihr fest daran glaubt, ist all das ist all das bitte steht wieder auf, eure bis zum Schluss und erfüllt euren Traum, wenn ihr fest daran glaubt, all das ist all das Ja, dat was hij dan. René Muller. En uh, ja, steeds weer af. Ja, en uh, ja, volgens mij uh, was, het, uh, was het niet de goede, uh, de, de, de goede uh, plaat of zanger. Ja. Gaan we zo eens nog eventjes kijken, Danielle? We gaan nu eerst eventjes naar uh, Yves Birensen. En uh, ja, het prachtige nummer. Uh, bel het bellet. Ik sla mijn vleugels uit. En blijf lekker luisteren, natuurlijk. Wil je nog een verzoekje doen? Dan kan dat. 023 573 0393 Het wordt gezegd Toch nog onverwacht De vrienden zijn nu uitgespeeld Het gevoel dat ons ooit samen heeft gebracht Lief en leed verdeeld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 Tegen spijt Of ongemeen Wat is er Bellet van Yves Binnensen En ik sla mijn vleugels uit. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een plaatje drijven van Alberto Nicolai. En laat de wind maar waaien. gaan we nu draaien. En dat is nu over. Nog even niet hoor. Nog heel eventjes. Een minuut of vier. dan gaan we er een eind aan draaien. Met zeven uur. Ik denk soms nog terug aan toen Het kon niet op. De nachtenlange feesten. Nee, er is niets meer aan te doen. Met mijn stomme kop, goed gelovig, steken blind. Wat bleef, dat was de kater. Geen mens meer om me heen. Het is nu eenmaal zo gelopen. Aan het eind was ik alleen. Maar dat is nu ook. Zijn ik weet, ik had het anders moeten doen. De les die ik moest leren. Ook al zijn we alles kwijt, dan ben je altijd naast me blijven staan. En Heb je vrienden? Dat is wat het leek, maar waar zijn ze dan gebleven? Ik had beter kunnen weten, dacht niet na, dat er niets meer te halen viel. Maar de tijd is nu gestreden, dat het Leven nu in het heden. Het is voor ons nog niet te laat. Dat nu... Zo, dat was die dan. Martin Doms, ja, ik ga eigenlijk een, een klein beetje afscheid nemen gelijk. Ja, we hebben nog eventjes, heel eventjes. En uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal, alvast. En uh, ja, graag tot volgende week weer. Dit was weer uh, twee uurtjes Entertainment for You. En uh, ik wil u bedanken... En ik zou zeggen een heel goed weekend. En uh, ja, tot volgende week dus. Groetjes, bye bye.